Afghanen blijven hopen op een vlucht naar de veiligheid. Correspondent Alette André ziet dat er nog steeds mensen op het vliegveld in Kabul wachten voor de poorten. Er blijven mensen naar de luchthaven komen. Sterker nog, gisteravond waren er mensen die na de aanslag niet meteen weggingen, mensen die zelf niet gewond waren. Waar het kan blijven mensen zich melden, ondanks waarschuwingen voor mogelijk nog meer aanslagen. De Mensen willen zo graag weg en ze weten vandaag of morgen is onze laatste kans dat ze dit risico nemen. Volgens Amerika stapten de afgelopen 24 uur 8500 mensen aan boord van een Amerikaans toestel. en gingen 4500 passagiers mee op een vlucht van een ander land. Misha K. is in Noord-Ierland opnieuw opgepakt. Hij werd al eens eerder opgepakt voor het bedreigen van rvm baas Jaap van Dissel, maar werd voorwaardelijk vrijgelaten. Sindsdien is er alleen weinig veranderd. Misha K. bleef via Twitter bedreigende en opruiende berichten sturen. Woon je alleen, dan is een bezoekje aan de supermarkt een stuk duurder. Volgens de ouderenbond zijn aanbiedingen in de supermarkt vooral gericht op huishoudens van meerdere personen. Ook zijn kleine verpakkingen relatief veel duurder. De ouderenbond roept supermarkten daarom op om eens met andere aanbiedingen te komen dan 1 plus 1 gratis. Skateboarden wordt steeds populairder, vooral bij meisjes. Neva van 10 legt uit wat er zo leuk aan is. Dat je eigenlijk vrij alles in je eentje kan doen. Dus je hoeft nooit met mensen te overleggen wat je gaat doen. Iedereen eens te zijn. Onder meer corona heeft skateboarden populair gemaakt. Toen de scholen dicht waren en ook teamsporten niet eens konden, was skaten een prima alternatief. Maar ook de Olympische Spelen hebben het skaten een boost gegeven. Dit jaar was skateboarden voor het eerst een onderdeel. Ik dacht vroeger dat mensen zeiden, ja skateboarden is helemaal geen sport. Waarom steek je dus er zoveel aandacht aan? En dan nu staat het op de Olympische Spelen. Dus eigenlijk dan is het officieel een sport. En dan nog het weer...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 ...om te liken. De Formule 1 sfeer is antwoord. Ben jij ook zo gespannen? Nou, we knallen het allemaal van ons af. We dansen vanavond lekker het weekend in. Twee uur lang zie je het met nu. Ja, je hoort het goed. De one and only, DJ Dion Sydney. We kon hem vorige week op een private party zien in Amsterdam. En dat was leuk. Oh, morgen in het wild potten. Dan moet je zorgen dat je kaart hebt voor House week. Ook gezellig. Maar nu is hij hier gewoon... Tot aan tien uur. Keihard, de nieuwste strex aan het mixen. En ja, het is niet één uur, maar gewoon DJ JK. Het tweede uur. Ook een uur lang in de mix. En hij heeft wat leuks meegenomen hoor. Hou gewoon hier. Op jouw Steven M. Zandvoort. Ja, 106.9, 104.5. I try to fly I high, so high, I high, so high, I high so high I, so high, I high high high Listen. Stop talking now. You better shut your mouth. I'm a thingy-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 DJ, yeah, die rond zit niet bij het wordt stil. Jezus zee. Hey. En de formule 1 moet hier nog beginnen. Zometeen het nieuws veerverkeer van 10 uur. The one and only. DJ JK. Een uur non-stop. Op jouw Steven stand 100 179. Stand voor grootste dansvloer. En hij, ja, er mag gewoon gedankt worden. Geen mondkapjes, geen respecties. Als hij hier met Duizend man snappen. Zometeen. DJ JK. Live in de mix.